Ook middelbare scholieren moeten allemaal een mondkapje gaan dragen. Met dat advies komen de scholen zelf. Het kabinet wilde zover niet gaan, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Op basis van adviezen van het Outbreak Management Team... Uh, wilde het kabinet eraan vasthouden... om misschien alleen jongeren boven de 16 jaar zo'n mondkapje te laten dragen. Maar uh, op verzoek van de VO-raad voor het voortgezet onderwijs... is het toch besloten om een duidelijke lijn te trekken, gewoon iedereen. Het mondkapje zou dan op moeten... ...in de gang, de aula en de kantine. In de klas tijdens de les mag hij af. De Russische oppositieleider Navalny zegt dat president Poetin achter zijn vergiftiging zit. Navalny werd in augustus heel ziek in een vliegtuig. Volgens Duitse artsen was hij vergiftigd met het zenuwgif Novichok... Volgens Navalny dus de schuld van Poetin, vertelt onze correspondent. Voor gewone zielen is daar niet aan te komen aan dat Novichok. En eigenlijk beschikken alleen de geheime diensten erover. En volgens Navalny kan alleen de chef van één van die diensten bevel hebben gegeven... om dat middel tegen hem in te zetten, dat Novichok. En dat gebeurt volgens Navalny alleen als Poetin daar de opdracht voor geeft. In steeds minder winkels kun je nog cash betalen. Zeker nu, tijdens corona, hebben steeds meer winkels liever dat je pint. En daar is minister Hoekstra niet zo blij mee. Die vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen hoe ze betalen. Vrachtwagenchauffeurs komen in actie tegen de coronaregels. Want ze willen ook na 9 uur s avonds onderweg nog een warme hap kunnen eten. Nu kan dat niet meer omdat de horeca en dus ook wegrestaurants na 9 uur geen gasten meer binnen mogen laten. Dat is volgens deze chauffeur niet handig. De meesten zijn laat afgewerkt. Dus ja, de meesten zijn pas na 8 uur, negen, ja, half 9 bij wijze van spreken of zelfs nog later afgewerkt. Ja, dan hebben ze natuurlijk hartstikke honger. Ja. Als je dat uh, onderweg zou moeten snacken, dat, uh, dat bijvoorbeeld niet, uh, is niet goed voor je levensstijl. Laat maar zeggen. Een wegrestaurant is daarom na de persconferentie meteen een petitie gestart. En die is inmiddels al meer dan 2000 keer ondertekend. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. En een graad of 15 vanmiddag. Morgen valt vooral in het zuiden regen. In het noorden is ook wat zon. Het Wordt ook iets warmer, warmer. 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag. U bent weer bij Zandvoort lunch met Lucy van Brugge en met Marja. We beginnen met Amy Wijnhuis met Wehab. No, no. Yes, I've been back, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm... Wijnhuis Veel te jong ontvallen. Deze dame. Ja, 47 jaar geworden, toch? Ja, bij de club van 27 zit ze. Oké. Okay. Ik ben mijn sponsje kwijt. Je sponsje? Oké. Okay. Uh, wat hebben we vandaag? We hebben vandaag allemaal nieuwtjes en weetjes uit de regio en dingetjes. We gaan even verder met Karel uh, uh, Emerald met Wake Up Romeo. So don't do that. I really don't like Wake up Romeo. Ja, en uh, van uh, Camero Emerald gaan we naar uh, een nieuwtje... over een documentaire over Zandvoort op tv. Als in uh, mei 2019 bekend wordt dat de prestigieuze Grand Prix van de Formule 1... En na 35 jaar eindelijk terugkeert naar het circuit van Zandvoort... is er nog een jaar de tijd om alles te regelen. In het documentaire De Zandvoort Formule... Laat regisseur Vitia Zoetenhorst door de ogen van betrokken bestuurders, dorpelingen, ondernemers en de plaatselijke boswachter zien hoe het dorp alles op alles zet om de mooiste en meest duurzame race uit de geschiedenis te laten plaatsvinden. En dan, net als er een politieke oplossing is gezonden voor de zeehond die in de weg ligt van de coureurs die over het strand vervoerd willen worden, gooit het coronavirus roet in het eten. De documentaire is te zien op 12 oktober bij BNN Vara op NPO 2 om 25 minuten over 8. De documentaire op Scuisantwoord wordt in recordtempo asfalt gestoord om aan de hoge verwachtingen en eisen van de Grand Prix-organisatie te voldoen. Aan de andere kant van de hekken maakt de boswachter zich zorgen over het kwetsbare duingebied waar mensen zijn unieke plantjes zullen platstampen. De horeca maakt zich op voor de verwachte vloedgolf... aan bezoekers en bewoners vragen zich af... hoe ze hun eigen huis nog kunnen bereiken tijdens de race dagen. Op politiek-bestuurlijk niveau wringt zich men in alle bochten om... ondanks het vervuilende imago van de autosport... van deze editie de groenste race ooit te maken. De gebeurtenissen in Zandvoort worden op verschillende momenten... becommentarieerd be door de klanten van de plaatselijke nagelstudio... En terwijl hun nagels worden verzorgd, bespreken de dames wat het, allemaal, wat het dorp allemaal te wachten staat. Wat de problemen rond de rugstreep had tot de rol van de prins. De Zandvoortformule is op 27 uh, september 2020 in première gegaan op het Nederlands Filmfestival. En Vitia Soetenoors regisseerde de documentaire voor de BNN-VARA. En zij vertelt, ik heb met grote belangstelling gevolgd hoe het dorp zich voor, voorbereidde op de komst van het enorme Formule 1 Circus. Groot, groter, grootst. Maar wat is de prijs die wordt betaald voor de eeuwige roem? Waar voor de een het gloei van de motoren en nachtmerries is, klinkt het voor veel Zandvoorters als no nostalgische muziek. Zandvoort is wel wat gewend als het om toerisme gaat. Maar de toekomst van deze race is wel even wat anders dan een horde Zand strandbezoekers op een zomerse dag. De Zandvoort-formule is geproduceerd door de film Kitchen... en is mede gefinancierd door het NPO-fonds. Het lijkt me leuk, ik ga hem zien. Ja, lijkt me een hele mooie film. Is het voor jou een nachtmerrie om het te horen? Nee, echt niet. Nee, hè? nee, is nee voor mij, mij. mij ook niet. Muziek. We gaan naar muziek. We gaan naar um, Andrea Bocelli en Celine Dion. The Prayer. Great pleasure een working plezier om next lady. met deze uh, about 12 years ago and my friend Carol Bayer-Sager and I wrote this song for them and Andrea maybe you'd like to talk a little bit about uh, before we introduce her about the song and um, and Elizabeth who was your dear friend and you wanted to dedicate this but your English is much better than my English so ah. <laughs> but you're Andrea Bocelli and I'm not so <laughs> um, well Andrea and Liz Elizabeth Taylor had a great love affair together uh, i'm not literally but um, <laughs> Chiche. When the stars go out each night, the eternal stellae. Jelly en Celine Dion met de prayer. Doen um, we nog een plaatje? Yeah, ja, doe maar. Ja. Ja hoor. Hallo van Adele. Adele. Ik just net hier en ik denk dat ik het signaal al Can Hallo? Kun je me nu horen? Sorry. Sorry, I'm going to leave. Sorry.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 met hello from the other side. Had jij nog iets gevonden? Ik heb iets leuks gevonden, denk ik. En, uh, en dat is in samenwerking met een aantal bewoners van Unicum... nieuw Unicum, die graag werken in de werkplaats... gaat het kinderkustlijnproject van start. Ondanks corona kan het team Kunst op school... gelukkig toch aan de slag met de kinderkunstenaars... en de docenten van alle basisscholen van Zandvoort... Ik denk dat er iets uitgezet moet worden. Ja. Alle basisschoolkinderen van groep 8 doen mee. Ze maken een wegwijzerplankje met hun kijk op zandvoort. Deze 200 plankjes worden met liefde en zorg gezaagd en geschuurd in de werkplaats. Als ze klaar zijn worden ze gelakt. Allemaal met gebruikt hout en milieuvriendelijk materiaal. Zodat we ook bezig zijn met een circulaire aanpak. De kinderen krijgen een kunsttheorieles les... en daarna komen ze naar een coronaproef ingedeeld... Zandvoortsmuseum om te schilderen. De wegwijzerbordjes die klaar zijn... worden direct gemonteerd op de houten totempalen... in het entreegebied tussen het NS-gebied en de boulevard. Op, de <coughs> op deze manier kunnen niet alleen alle bewoners... maar ook de bezoekers de vrolijke resultaten zien... Deze blijven een paar maanden hangen. Daarna krijgen de kinderen het kunstwerkje weer terug. De kinderkustlijn Zandvoort wordt financieel ondersteund... door de gemeente Zandvoort. En ook dit jaar staat het team Kunst op school klaar... om mee te helpen onder leiding van Aaltje Vink, Emmie Stobbelaar... Trace Huisman en ons aller Rob Bossing. Heel leuk initiatief. Leuk ja. dat het doorgaat. Ja, toch nog iets wat doorgaat. Ja, Acta en de mönink het regelt. Calientes.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 Maar ik knijp er tussenuit Een week geleden En hier zat hij dan maar weer Met meer vrijheid dan een was.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 En het regend zonnestralen. Hou je hier niet? Nee, nee, het regent hier pijpenstelen, geloof ik. Ja. Ik heb nog een, uh, een, een liedje van Shakira. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, and everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Believe it when you pull it up, oh, oh, and if you pull it up, it's time and time and time. Cause this is Africa for Africa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 I'm on a journey, biggie, biggie, big mama, one, A to Z. Passes us all on a journey, biggie, biggie, big, big mama, from east to west. Passes you, walk on, walk on, my A. a. Africa. Met wakka wakka. Ja, het uh, zal je maar gebeuren. Hè, dat, je een, uh, dat je gaat trouwen en je krijgt een huwelijkscadeau van een uh, vriendengroep. Dan, uh, een niet alledaags huwelijkscadeau van een vriendengroep... van een pasgetrouwd stijl in het Gelderse Oosterwolde maakt het weer duidelijk van je vrienden moet je het maar hebben. De vrienden wilden een goede grap uithalen... en stortten de tuin van het stijl vol met zo'n dertig tot 40 kuub zaagsel. Het zal je maar gebeuren. Het stel sliep de nacht voorgaand aan hun huwelijk niet thuis... en het was dus het moment voor de vrienden om toe te slaan. Met bergen van stroobalen bedekt... met een hele karre vracht aan zaagsel... was het nadat de klus geklaard was... zo goed als onmogelijk om het huis weer binnen te komen. De witte broodsweek van het kerstverse paar... begint dus vooralsnog vooral met puinruimen. Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je erop? <laughs> en hoe kom je eraf? Hoe kom je eraf, ja. Ik heb Petula Clark, met This Is My Song. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Flowers are smiling bright, smiling. Bright. Clark. This is my song. Nog een nummertje doen? Doe maar hoor. Ja, Ik heb Crosby, Stills, Ness en Young. Yeah. Met Almost Cut My Hair. COSA en Jong. Ik heb uh, nog een nummertje. Of heb jij nieuws? Nou, ik heb wel iets leuks wat op de agenda staat voor aankomend weekend. Uh, de elektrische auto-event-circuit Zandvoort gaat door. Maar met minder publiek. De gemeente Zandvoort en de veiligheidsregio Kennemerland... hebben toestemming gegeven om de EV Experience... komend weekend op het circuit door te laten gaan maar wel met minder publiek. Het evenement toont alle nieuwtjes op het gebied van elektrisch vervoer... en vindt plaats van vrijdag tot en met zondag. In plaats van 1500 bezoekers mogen er nu 500 per dag komen. We zullen, de, uh, we zullen het evenement alle drie de dagen zeer kritisch volgen... maar gaat het gaat in dit geval wel om een ander soort publiek... dan bij het vorige evenement. Al dus een woordvoerder van de gemeente Zandvoort... Evenementen mogen doorgaan zolang er sprake is van doorloop van het publiek... zodat mensen niet te dicht op elkaar komen te staan. Dat is bij IV Experience het geval en de organisator heeft aan kunnen tonen... dat hij er voldoende aan doet om de veiligheid te kunnen waarborgen. De gemeente en veiligheidsregio bepalen uiteindelijk... hoeveel publiek er welkom is op het evenement. We gaan er vanuit dat er per uur niet meer dan 100... 40 bezoekers aanwezig zijn. Ergens in de grootte van het terrein... zou er dan genoeg ruimte voor iedereen moeten zijn. De organisatie kijkt nog... of het mogelijk is om met tijdslots te gaan werken, al woordvoerder. De EV-experience... begint alle drie dagen om 10 uur... en eindigt om 5 uur. Bezoekers kunnen onder meer... een rondje over het circuit racen... in de allernieuwste elektrische auto's. Blijf op de hoogte via de Facebookgroep... En uh, reageer, discussieer en deel jouw nieuws. Nou, leuk experiment. Nou, toch iets wat doorgaat. Ja, ja. wel leuk. Ja. Ik heb Robert Long flink zijn. Tien uur zondagmorgen en ik kijk naar je gezicht.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 Wat dozen, ik kijk er af en toe eens naar. Ik voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou.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 met flink zijn. Ja, we moeten flink zijn deze uh, tijd, hè? met ja. die uh, coronatoestanden. Dus dat is een toepasselijk nummer van Robert Long. Ja, toch? Ja, de vooruitziende blik. Hij wist het al. Um, ik denk dat we zo'n beetje gaan afsluiten, het eerste uur. En zometeen aan de andere kant van het nieuws weer terugkomen. Lijkt me een heel goed plan. Dan gaan we verder met uh, agendapuntjes en het weerbericht. En dan hebben we ook nog het recept van de dag. En ook nog, ja, dat. Ja? ja. Oké, okay, we gaan eruit met de uh, FAME.